For the first time. Nou, we zijn er weer aangekomen bij het einde van het programma. Jawel, de tijd gaat snel wanneer je fun hebt. Of hoe gaat het in het Engels? Nou, ik vond het leuk dat je hebt geluisterd, Roy. Jij ook, dat je even nog langs wil komen. Hartstikke ja. leuk. Hartstikke leuk. Volgende week ben ik er gewoon weer, hoor. Volgende week ben je er gewoon weer. en Nu, uh, ook, nu ook weer, ja, nu, ja. Maakt niet uit. Volgende week een hele show er weer bij. Ik vond het leuk dat je het hebt geluisterd. En tot volgende week.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 Hij zat op een boot van de reddingsbrigade die is omgeslagen. Een andere reddingwerker is er slecht aan toe. Hij is gereanimeerd. Hoe het met hem gaat is onduidelijk. Er is een zoekactie aan de gang naar de vermiste reddingswerker. Waardoor de boot omsloeg is nog niet bekend. De KRO en de NCRV overleggen met elkaar over vergaande samenwerking. Algemeen directeur Abbenhuis van de NCRV bevestigt dat er sprake is van verkennende gesprekken.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 De ME, de brede politie en een hondengeleider moesten eraan te pas komen voor de hulpverleners aan de slag konden. Volgens de politie hadden de agressieve uitgaansklanten niets te maken met het schietincident. Bewakers van een gevangenis in Californië hebben het vuur geopend op gevangenen die in opstand waren gekomen. Zeven gedetineerden raakten gewond. Het is onduidelijk of ze schotwonden hebben of dat ze op een andere manier gewond zijn geraakt. De rellen begonnen op de buitenplaats van de Folsom gevangenis. Binnen een half uur was de rust hersteld. Wat de aanleiding was voor de opstand is niet duidelijk. In de Folsom gevangenis zitten meer dan 3500 mensen. Zo'n 200 van hen waren betrokken bij de rellen. De gevangenis is beroemd geworden door het nummer Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Het weer vanavond en vannacht aan de kust nog wat buien. Morgen overdag veel regen en wind. Een hooguit 17 graden. Maandag ook nog buien, maar daarna droger. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 alone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 On Alors on chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan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 Op nummer 36 dus, Elise is een nieuw liddel. Pack up. Daarmee houdt ze David Getta aan, vul Getting Over You. Op nummer 37 toch weer een plekje achter zich. Ik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 Het kan bijna niet anders of uh, all in gaat weer beter worden dan halfway gone. En weer beter, uh, beter dan uh, hanging by a moment. Ik durf wel te wedden dat dit toch wel een hit gaat worden voor Livehouse. Ik uh, zet me all in. Of my defenses, there's no way I'm giving up this time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 Je fietst het weekend in, of het feest of nooit. Het is nu vrijdag, alles voelt als een nieuw begin.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 Like any old way. Cause you're a pretty little weird song. Out on the pull of something like a sunset. Oh, yeah, a shooting gun. I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious. But I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, You got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? How could I say no? She's got a love like wool.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 Kicking She's got love again. like what? Sitting here on this lonely dock Watch the rain play on the ocean top All the things I feel I need to say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 En zometeen ook de nieuwe singer van K-Perry, Teenage Dream, hier op CFM Zandvoet. Show these love is like a pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another level show. Ayaza reads let we go. Stones heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on We took it from the bottom hall. Even in a test storm. To a place I know. Hey, hey, hey.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 Achter die prijs geven. Jaap Koper op het circuit te vinden. Willem van Deense, natuurlijk ook. Dus ik zou zeggen, hou hem dit weekend ook weer op. Live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. ZFM.